Energy met straks Remco van Dam. Dit is Energyradio.nl met het nieuws van 12 uur. Dit is het WNC-nieuws op Energy Radio. Goedemiddag. Vandaag is de uittocht van schepen van Seel Amsterdam. In de namiddag vertrekken de tollships en andere bijzondere vaartuigen... gezamenlijk vanuit de haven van Amsterdam tijdens de zogeheten thank you-parade. Het is de eerste keer dat de gezamenlijke uittocht het Nautische Feest afsluit... Vorige edities vertrokken de schepen na afloop van het evenement ieder voor zich. Noord- en Zuid-Korea zullen een overleg over de opgelopen spanning tussen de landen vandaag weer voortzetten. Gisteren kwamen vertegenwoordigers van de landen in de grensplaats Panmunjom bij elkaar... om te proberen escalatie van de spanningen te voorkomen. Na het opschorten van het overleg, ver na middernacht... werd alleen bekendgemaakt dat de gesprekken de komende dag verder gaan. De Britse ambassade in Teheran wordt vandaag heropend door de minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond... De ambassade sloot bijna vier jaar geleden zijn deuren... nadat demonstranten het gebouw binnenvielen en overhoop haalden. Iran opent op dezelfde dag zijn ambassade in Londen weer. Tijdens de bestorming werden schilderijen vernield en staken demonstranten de Britse vlag in brand. Het weer. Vanmiddag neemt geleidelijk de bewolking toe... in de avond gevolgd door regenbuien. De vlaagruggen oost- tot zuidoostenwind is matig tot vrij krachtig... De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Jij hebt ons gevonden en laat ons nooit meer gaan. Radio op vol vermogen. Energy Radio. Dit is een nieuw uur. Energy Radio. En, en nu een uur vol zinderende zomerhit. Dit is de Zomerse 50. Ja, editie, editie 2015, de Zomerse 50. Nou, we gaan ze alle 50 draaien tussen 12 en 4 uur hier op EnergyRadio.nl. Dus zet hem lekker hard aan. Hey, um, we beginnen natuurlijk met een nummertje 50. Ja, vorig jaar nummer 49 en gaat al zes jaar mee. Deze plaat van Yolanda Be cool, samen met Die Cup... We No Speak, Americano. Welkom bij de Zomerse 50. Hallo. De Zomerse 50. Nummer 50. Om da potta, wie hij kiepte, wat benen. parla, wie americano. Want sa vallen, moe, luna. Kom, da benen, c'ave di I love you. Papa, l'americano. Ik Hier op Radio.nl. We gaan even naar nummer 48. Een nieuwe plaat voor het eerste jaar. Afaro, Soler en uh, ja een hele moeilijke titel. El mismo sol. <laughs> ja, echt waar. Het is een Spaanse zanger. Het was een uh, hit in 2015, nu dus. En de titel betekent dezelfde zon. En de videoclip werd in vijf totaal verschillende plekken in Zuid-Spanje opgenomen... Met het beentje Urban Light haalde hij de liveshow van Talentus Jacht, uh, in Spanje. Dus nou, gaan we maar even luisteren naar nummertje. Nummer 48. 50 hoor je overal. Dit jaar bij 150 radiozenders in Nederland en België. Vandaag de zomerse 50. jaar. Nummer 47. ja zeker weten en het leuke van deze plaat is die gaat al vijf jaartjes mee op nummer 47 vorig jaar nummer 28 los lobos en la bamba en um, ja ik moet even uh, deze hebben trouwens even de goede bed natuurlijk de Las Lobos en La Bamba, het is een Amerikaanse groep met bandleden uit Mexico en USA. Het was een hit in 1987 en bandnaam betekent De Wolven. Een liedje is een Mexicaans volksliedje. De eerste hitversie was in 1958 door Richie Valens. Deze uitvuring werd opgenomen met voor de gelij gelijknamige film La Bamba dus waarschijnlijk. Toegekomen aan nummer 46. Daar uh, vinden we uh, Bob Marley en de Walers. Plaatje had al 6 jaar mee. En uh, ja, het is natuurlijk een Jamaicaanse zanger. En het was een hit in 1980 en 1991. Met ruim 75 miljoen verkochte platen is, het, is hij de meest verkochte reggae artiest aller tijden. En hij staat natuurlijk ook weer in de zomerse 50. Op Energyrider.nl hier is je dan Bob Marley en de Wailers. Nummer. 46. 40. trouwens in 2011 en was drie jaar lang de grootste top 40-hit alle tijden en werd een hit uh, toen 3FM het oppikte terwijl de platenmaatschappij nog maanden wilde wachten met de release in Europa ja echt waar zo hoor je nog eens wat hè. goed zijn we toegekomen aan nummertje 43 vorig jaar stond deze plaat op uh, 38 en gaat al 12 jaar mee we hebben het over Gerard Cox het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, ja, het is een uh, Nederlandse zanger natuurlijk. En het was een hit in 1973 en kwam pas op nummer 1 in december, toen de zomer al lang voorbij was. <laughs> nou, daar gaat het liedje ook over. Hè? Nou is je dan, de nummer 43, nummer 43.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 Parasol met felle licht te zeven En in je kleren schuurde zacht het zand We speelden golf en jeu de boer. We zonden zalig in een stoel We dreven met een vlot op de rivier We werden wekenlang verwend Maar aan gaan alles komt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 De afgelopen weken stelde je de lijst zelf samen. Dit is de Zomerse 50. De Zomerse 50. Nummer 42. Nummer 42. In de zomer, 50. Ja, je hoorde natuurlijk Ryan Parrish met Dolce Vita, Italiaanse zanger. Het was een hit in 1983. Zijn naam heeft niks met Parijs te maken, want hij kwam namelijk uit Rome. Ja, echt waar. De titel betekent Zoete Leven. En het was een liedje. Een liedje heeft een Italiaanse titel, maar is volledig Engelstalig. En dankzij Nederlandse producer en mixer Ben Lieberand werd een remake gemaakt in 1990. En het werd een hitje. Nou, hartstikke goed, op. Daar zijn we toegekomen aan nummertje 41. Vorig jaar nummer 32. En gaat al vijf jaar mee in de... In de zomers van 50, vijftig. Uh, Crystal Fires is dat. Het is een Brits-Spaans beentje uit uh, uh, 2011. Het was een hit in 2011. En de groep maakt muziek van progressieve dance en punk. En ze maken altijd gebruik van traditionele baskistische instrumenten. En de titel betekent strand en in het Frans en plagen in het Spaans. Het liedje is uh, verder volledig Engelstalig. Nou, hier zie je dan het nummertje. Nummer 41. 2009. Zoals uh, je wel gehoord hebt, Duitse zanger Pieter Fox. Hier ben ik geboren. Ja. Hier werd ik begraven. Ja. Haptauwe oren, wijzen baard en zit in de Mijn honderd enkel spelen cricket op dem rasen. Wanneer ik zo so daaraan denk, kan ik het eigenlijk kaum maar wachten. Pieter Fox, hoorde je dus op nummer 40. En vorig jaar stond deze plaat. Op nummer 29 gaat al zeven jaar mee. Pieter Fox. Houdt aan zee. En um, deze meneer was uh, lid van een reggae- en dancehallgroep genaamd Seed. En, uh, volgens mijn lijstje betekent de titel Huis aan het Meer. Maar volgens mij is dat niet zo. Volgens mij is dat uh, Huis aan Zee. Maar goed, mijn Duits is er niet zo goed. Dus uh, in uh, als het uh, niet uh, klopt. Goed. Uh, bij de Zomerse 50 op energyradio.nl Het is alweer kwart voor één geworden op deze zondag 23 augustus. En uh, nou wil je nou reageren op de Zomerse 50 dat je denkt nou uh, ik uh, vind hem wel lekker, ik vind hem leuk. Nou kan je altijd even een whatsappje sturen als je dat leuk lijkt. 06 303 54089 06 303 Gaan we naar de volgende plaat, want uh, die is van uh, Jennifer Lopez. Die staat op nummer 39. Vorig jaar nummer 46 gaat al 11 jaar mee. Ja, deze dame kennen we nog natuurlijk wel als J-Lo, Jennifer Lopez. En het was een hit in 2000. En uh, ze stond al uh, in 2001 tot en met 2009 in, in de zomers van 50. En kwam in 2014 weer terug. En uh, ze staat er nog steeds in. Ja. Nummer 39. 30. Spaans-talig en werd bekend door de talentenjacht Your Big Break on RTL 4. RTL 4 dus. Het liedje is een koffer van uh, Nunca. En uh, het is een Argentijnse groep. En die heeft de plaat in 1997 ook gemaakt. Nou, Joe Benal heeft daar ook uh, flink wat geld aan verdiend. Met zijn versie Kessie Kenor. Nou, Deze plaat die stond um, uh, vorig jaar op nummer 26 en gaat al 15 jaar mee. Nou, Dan uh, hebben we een nieuwe binnenkomer in de Zomerse 50. Op nummer 37. Vorig jaar stond hij dus nog niet in. Lil Kleine en Roxy Flex. Het plaatje heet Drank Drugs. Ja, echt. En uh, uh, het komt uit een project, New Wave. En rappers en producers trokken zich tien dagen terug in Schienmonacoog. En hebben dit plaatje dus even in elkaar geknutseld. Ze staan op nummer 37 in De Zomerse 50. Nummer 37.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 Als je bitch wil chillen en ze belt me nummer, dan ga ik wel komen want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen. Nou ik verhoog hoge tempo, bezweet de hoofd, de grote ogen. Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies van slapen, niets knuffel. iets echt voor je wekken. Ik ben met Ronnie flex van roken Stellen, stacks of sturen facturen.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 als je bitch wil chili, als je bitch wil chili, als je bitch wil chili, als je bitch wil chili, als je wil wil wil wil wil wil wil Tot <laughs> Dit is het WNC-nieuws op Energie Radio. Goedemiddag. In Oudendijk, een dorp in Noord-Holland, woedde vanochtend een brand in een bedrijf waar olie uit pinda's wordt gehaald. De brand veroorzaakte veel zwarte rook. Er was niemand in het pand aanwezig en er zijn geen gewonden. Uit metingen van de brandweer blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Buurtbewoners wordt wel aangeraden ramen en deuren dicht te houden.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 nu een uur vol zinderende zomerhit. Dit is de Zomerse 50. Ja, welkom bij het tweede deel van de Zomerse 50 hier op energyradio.nl. Het is zondag vandaag, 23 augustus. Mooi weer buiten. Temperaturen rond de 24 graden. Goed, we zijn toegekomen aan nummertje 35 voor jaar 24. Gaat op 13 jaar mee in de lijst. <laughs> Oud mannetje, maar wel lekker muziek. Cliff Richard en The Shadows. Pas wel bij het weer, zeker weten. Dit is de Summer Holiday op energyradio.nl in de zomerse 50. Hallo hallo. De zomerse vijftig. Nummer 35. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two.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 For me and you. Mm -hmm. Mm -hmm. De 50. Nummer 34 Het was een hit in 2003 en mix gemaakt door Belgische producer DJ Frank. Het is een mashup van de Summer Jam van de Underdeck Project en Fiesta van de Sun Club. En later verscheen de, op dezelfde melodie ook de Winter Jam. Toeroma nummer 33 die uh, gaat al 13 jaar mee en vorig jaar stond deze plaat op nummer 19. Het is een Nederlandse zanger. Het is een hit in 1977 geweest. En uh, uh, hij heeft heel veel, uh, ja, veel plaat gemaakt. 45 jaar is hij bezig geweest. En uh, ik heb het over Rob de Nijs. De geboren Amsterdammer zong regelmatig over Noord-Holland. En singles als Anne Palona, Wieringerwaard en Jan Klaassen, de trompetter... waren allemaal een hit geweest. Nou, het werd Zomer was nummer 1 van de 7 top 10 hits van Rob De Nijs. En ook staat hij natuurlijk hier in de Zomerse 50. Nummer...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 Hoorde ik je zeggen Je bent zo jong nog En weet niet wat je moet Wees maar niet de De nacht zal het je leren Kom dichterbij mij. dan samen samen. Hand. En als een Deze plaat van Felix Jaihei en Jasmine Thompson. En Ain't Nobody. Okay. Daarvoor trouwens nog op de lijstje En die stond op 33 vorig jaar, nummer 19. Trouwens, over Felix Jaihei. Het is een Duitse en met een Britse zangeres. En het was een hit in dit jaar natuurlijk. Felix Jaihei werd bekend dankzij zijn remix van Cheerleader van Omi. Zijn stijl wordt Tropisch House genoemd. Dat klopt toch wel, erg lekker plaat. De hit is een remix van een uh, eerdere uh, versie van Jasmine Thompson. Het liedje was al eerder al een hit van uh, Revuus en Shaka Khan. En uh, Dinah King, Ella Gouldier en The Course... die hebben dat ook uh, liedje allemaal uitgebracht... Nou, zijn zijn vroeg gekomen. Nummer 31 voor 36 gaat al 15 jaar mee. Het is Lou Bega met een Mambo No. 5. Het is een Duitse zanger en met Italiaanse en organische voorouders en het was een hit in 1999. Het is een bewerking van de instrumentale Mambo No. 5 uit 1949 van de Cubaanse bandleider Perez Prado. Je gaat hem nu horen hier in de zomerse 50. Hier is dan Do Big Up. Nummer 31. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Oh, oh, oh, oh, oh, Twee dingen door elkaar, dat is nooit goed. de zomerse 50. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car. So come on, let's ride to the liquor store around the corner.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 En Nederland. Clean Bandit bestaat uh, alleen uit muzikanten en weten uh, en moeten voor elke plaats een zanger vragen. Oftewel, zangeres mag ook natuurlijk. De bandleden leren elkaar kennen op de uh, Universiteit van Cambridge en besloten uh, samen te werken. Jen Glynn scoorde hierna uh, hits als My Love en Hold My Hand. Goed, ben je daar ook wel uh, van op de hoogte? Hey, uh, tijd geworden voor een uh, overzicht, hè? Zomerse 50. Een overzicht. 40 tot en met 31. Ja, 40 tot en met 31. Even een overzicht. Waarom ook niet? Op 40 hadden we Peter Fox en House on Sea. Zee? Sea. Nummer 39 voorjaar 46. Jennifer Lopez en Let's Get Loud... Nummer 38 voorjaar 26 uh, gaat al 15 jaar mee. Benel, Benal, Kessie okay, Kenal. 37 nieuw binnen. Uh, Lil, Lil Kleine en Ronnie Flex in drank en drugs. 36 uh, voorjaar nummer 30. Via me Lorien, Euphoria. 35 voorjaar nummer 24. Op 13 jaar mee. Lekkere oude knakker. Uh, Cliff Richard en The Shadows. En Summer Holiday. Nummer 34. Vorig jaar. Nummer 43. 12 jaar mee. Underdog Project en Summer Jam. Nummer 33. Vorig jaar 19. 13 jaar mee. Uh, Rob Denijs. En het werd zomer. Op 32. Felix Zahey en Jasmine Thompson. Ain't Nobody. 31. Lou Bega, Mama Mamma nummer 5. En zo'n nette uh, draai natuurlijk. Audio nummer 30. Vorig jaar 33. Uh, Clean Bandit. En... Bee! Nou, zijn we toegekomen aan nummer 29. Vorig jaar stond deze plaat op nummer 35 in de zomerse 50. En gaat al 5, uh, 14 jaar mee. Ik heb het over uh, Playahiti en The Summer is Magic. Het is een Italiaanse act en een uh, tipparade was in 1994. Een remix in 1995. En een andere remix-hit in 2008. En de zangeres op deze plaat uh, zong ook voor... Wanna Get Your Love van Jenny B. En dat plaatje kwam uit 1993. En The Rhythm of the Night van Corona in 1994. Hier komen ze dan. Uh, nummertje 29. Ja. Nummer 29.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 Zo denk je van, hij staat nog wel even door. Nog een plaatje door, maar dat eet hij dus niet. <laughs> jo, dat is natuurlijk Michael Tello hier. En, oh, c'est <laughs> Petje. Ja, ik denk, ik ga draaien gewoon nog, een, nog even eentje lekker achter elkaar. Ik denk, uh, niet zoveel aan hoeren. Gewoon lekker veel zomerplaatjes. Maar goed. Nou, uh, dat was hem dus, nummer uh, 28. Vorig jaar, vorig jaar stond deze plaat op 23. Daar gaat al vier jaar mee, Michael Tello. Daarvoor trouwens nog Playa Hiti op 29, gaat, uh, was vorig jaar op 35, gaat al 14 jaar mee. En The Summer is Magic. Goed, dan zijn we toe toegekomen aan nummertje 27. Dat is een uh, bitch-druo en het was een hit in 1983. Ehm um... Ja, de single hierna was Club Fantastic, maar had niks te doen met Club Tropicana, want het was een megamix van de drie albumtrack van Fantastic. Fantastic, jazeker, George Michael's zong uh, Wake Me Up Before You Go Go en uh, I'm Not Playing On Going Solo, maar bracht kort daarna zijn eerste solo-single uit. In de, in de winterse 50 staat Wham! bijna elk jaar op nummer 1 met Last Christmas. En deze keer staat hij natuurlijk ook uh, in de zomerse 50. Vorig jaar stond deze bladen nummer 20 gaat al 15 jaar mee, heer Swem. Nummer 27. op energyradio.nl. Alweer kwart voor twee geworden op deze zondag 23 augustus. Farrell uh, Williams stond uh, uh, voor op nummer 44 en gaat al twee jaar mee. Het is een Amerikaanse muzikant en producer. Het was niet in 2013 en 2014. Happy is uh, langsgenoteerde top 40 hit ooit. Met 29 weken, bijna één jaar in de top 40... verbrak hij de record dat, uh, in dat 45 jaar in handen was van... Cory en de rekels en met huilen is voor jou te laat. <tie> staat twee maal in de zomerse 50, Samen met Robin Thicke staat hij net buiten de top 10. En die plaat hoor je dus straks ook maar voorbij komen. Toegekomen aan nummer 25. Deze plaat stond vooruit nummer 21. Het gaat al 15 jaar mee. Ten 16 met Lug, uh, Dreadlock Holiday. Het is een hit in 1978 geweest. De groepsnaam is gebaseerd op hoeveelheid sperma... die bij een gemiddelde ejaculatie vrij zou komen... Maar inmiddels is bekend dat dit hoogstens 5cc is. <laughs> Ze staan op nummer 25. Nummer: 25.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 de beste singer-songwriter van Nederland. Hij, uh, zat, uh, Nielsen zat erin door MTV en Nickelodeon... gelanceerde uh, kinderpopact Circus. En Circus, oké. Okay. Miss Montuel uh, was zangeres... en uh, van de Soulse band uh, Ived, Ived, uh, Isis. En uh, Isis moet ik zeggen, Isis, ja. Haar eerste bekendheid kwam dankzij een smeerkaarsreclame. Ja, echt waar. Goed, dan gaan we naar een nummertje uh, 23. Daar staat de Omi met cheerleader. Het is een, een, een Jamaicaanse zanger en het is een hit in 2015. En de artiestennaam is gebaseerd van zijn voornaam, Omar. En uh, de platenmaatschappij uh, platen liet in 2014 twee remixen maken. En de mix van DJ Felix Jahey werd het uh, wereldwijde nummer 1-hit. En uh, hier is hij dan. Nummer 23. Uh,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 No. So I'm looking real fine Fresh from the barbershop a fly from the beauty salon Every moment fronting and maxing Chilling in the car They spent all day waxing Leaning to the side But you can't speed through Two miles an hour So everybody sees you There's an air of love And of happiness And this is the Fresh Prince's New definition of summer madness luisteren naar Energy Radio met straks Remco van Dam. Dit is Energyradio.nl Radio.nl met het nieuws van 2 uur. Dit is het WNC nieuws op Energy Radio. Goedemiddag. De gewapende man die gisteren werd overmeesterd door andere reizigers in de Thalys heeft zeven jaar in Spanje gewoond waar hij drie keer vast zat voor onder andere drugsdelicten.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 50. Ja, ja, uurtje nummer drie hier op Energyradio.nl, de Zomerse 50. Je hoorde voor het nieuws nog eventjes uh, nummertje 22. was natuurlijk Didier van V. Jeff en The Fresh Prince in the Summertime. Time. plaats stond vorig jaar op nummer 25. Zijn we nu toegekomen aan nummertje 21, vorig jaar 17 en gaat al 15 jaar mee. Lekker vrolijke muziek van de Benga Boys. We're going to Ibiza. Je hoort hem nu hier bij de Zomerse 50 op Energyradio.nl. Hallo. Nummer 21 Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to. Nummer 20. De afgelopen weken stelde je de lijst zelf samen. Dit, dit is de Zomerse 50. naar het strand. Nou, lekker toch? waarom ook niet. Je Rigera en Vamos a la Playa. Het is een Italiaans duo en een hit in 1983. En het liedje is Spaans-talig. Oh ja? Oh. Uh, componisten zijn de broers La uh, Bion, Bionda. Uh, bekend van One for You, One for Me, uit 78. En dezelfde titel, maar een ander liedje kwam. Een uh, top-10 hit in 1999 voor Miranda. Miranda had het plaatje ook, hè? Vamos à la playa". goed. Uh, het plaatje trouwens van... Uh, van Regera, die uh, stond vorig jaar op nummer 13... en gaat al 15 jaar mee. Toegekomen aan nummer 19, vorig jaar nummer 22... gaat ook al 15 jaar mee. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. En uh, ja, dat plaatje, dat uh, uh, is door een Britse groep... Gemaakt. En uh, de hoogste tipparadenotering kwam uit 1985. En het liedje wist alsnog de hitlijsten te behalen in 1997. Ja. Uh, en uh, deze keer werd hij uh, gecoverd door Lee Towers. Ga door met dit liedje dus op nummer 19. Nummer 19. Ik Even kijken, even de, de vormgeving. Uh, ik bedoel, de uh, dingen erbij pakken, de, de voorleesdingetjes. Uh, het is een Amerikaanse zanger, Spaanse, uh, Amerikaanse zanger. Hit in 2015 en er bestaat ook een Engelstalige versie... met de titel Forgiveness van deze plaat. En Nicky Jams, debuutalbum, verscheen al op zijn 14-jarige leeftijd. En Enrik wilde niet dat zijn vader wist van zijn muzikale plannen... en wilde uh, zijn bekende achternaam niet gebruiken. Dus uh, al dus uh, dat plaatje zijn we toegekomen aan nummertje 17. daar staat natuurlijk zoon drakensidente. vorig jaar nummer 14 gaat al 12 jaar mee. ja, het uh, titel betekent liefde onder de limoenenboom. En de single was uh, een van de eerste dancehits vanuit de Balkanbanden. Gevolgd door onder andere Accent, Ina en Anna Neklek. Goed, we gaan hem nu even beluisteren op energyradio.nl. Hier is de nummer 17. Nummer 17. Macarena, hé, Macarena. De Macarena van Los de Rio. Ja, het plaatje kwam was een hit in 1996. Deze uh, dit jaar op nummertje 16, vorig jaar ook nummer 16. Dus blijf staan en gaat al 15 jaar mee. Het Franse duo en originele versie van een Goomba was in 1993 een hit dankzij Radio Tour de France en 3FM Megahit. In de remix zaten voor het eerst Engelse teksten en vrouwenstem. Later volgde nog de Macarena Christmas. Oké, okay. nou zijn we nu toch gekomen aan nummer 15. Ook al zo'n oude plaat. Uh, gaat al 15 jaar mee en vorig jaar stond deze plaat op nummer 11. Mango Mango Jerry. En in the summertime een hit in 1970. En de achternaam lijkt een persoon. Maar het is een groep. Net als Manfred Mann, Lucy Pearl en Ian van Daal. Een uh, groep bestaat nog uh, en heeft uh, in 45 jaar ruim 40 bandleden gehad. En het liedje was uh, in 1996 ook een hit. In de versie van Jackie en Rayvon. Dan zijn we nu toegekomen aan nummer nummer 15 Zomerhits aller tijden. Vandaag in de Zomerse 50. Nummer 14.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 Lachen, kan niet geloven dat het echt was. Zij de de zijn. Ze leken mix van Duits, Axelia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zei zij: Je suis Nederlander. 14 in de win winterse 50. ja tuurlijk zomerse 50. ja het is een nieuwe plaat sta dus voor de eerste in de zomerse 50. hier op Energy goed leuke plaat zeker weten um, het is een Nederlandse zanger van Surinaamse afkom. en het is een nu op dit moment natuurlijk een hitje en um, uh, met Surinaams en Engelstalige muziek had hij uh, succes in Suriname. Nederland volgde pas na een overstap uh, stappen op, uh, op het Nederlands. Op Parijs verscheen parodieën als Praat Amsterdams met me. En uh, nog een paar van dat soort... Uh... Andere versies. Goed, nummer 13 gaan we naartoe. Vorig jaar, nummer 10 gaat al twee jaar mee. Kelvin Harris met Summer. Het is een Schotse DJ en producer uh, Adam Richard Willis. En dat is een hit in 2014 geweest. In 2011 scoorde hij samen met Rihanna zijn eerste grote hit. We found love. Summer was zijn eerste nummer 1 hit in Nederland. In uh, Hina kwam Blame ook op nummer 1. Ja, we gaan luisteren naar nummer 13, hier, bij de Zomerse 50. Nummer 13. And I met you in the summer. To my heart sound. We fell in love. As the leaves turn brown. And we could be together Ja hoor. en gaat al 13 jaar mee. Hier in de zomerse vijftig 2015. Uh, Las Ketchup is een Spaanse groep en het was een hit in 2002. De drie zusjes van Las Ketchup zijn de dochters van de Vlamen... flaminco gitarist El Tomate. <laughs> Echt waar. Um, de DJ kende het liedje niet en het toeristen repte de eerste regel van het nummer en het revijn van de Ketchup-song... En uh, daardoor is het, uh, uh, net li lijkt het net of het uh, een plaatje is van de Rappers Delight. Ja, precies. Sugar Hill Gang was dat, hè? 1980. En toen hebben ze maar dit liedje uitgebracht, wat erop lijkt. Goed, dan gaan we naar nummer uh, 11. Vorig jaar stond deze plaat nummer 7. Roland Thicke en uh, T.I. en Pharrell Williams en Blurred Rinds... Uh, Lines. Een combinatie van Amerikaanse zanger, rapper en producer. Het was een hit in 2013. Nog steeds erg lekker. Farrell was de eerste lid van NNRD. En het producersduo van de Neptunes. Ze staan deze keer in de zomerse 50 nummer 11. Nummer 11. Wel bij de zomerse 50 op energyradio.nl. Joorda, natuurlijk. Lucenzo samen met Amor en Danzo Canduro. Het is een Franse zanger met uh, Portugese afkomst. Uh, kom af, uh, met Portugese zanger. Uh, hit was in 2011. Het liedje is in combinatie met Spaans en Portugees talig. En Lucenzo nam ook een versie met Big Ali op. En uh, ja, die was uh, geen hit geworden. Maar goed. Terzijde natuurlijk. Jordi Juarez, uh, sorry, nee, uh, Lucenzo op nummer 10. Vorige zondag is plaat op nummer 15 en gaat al 5 jaar mee. Gaan we naar nummer 9, vorige nummer 12 en gaat al 10 jaar mee. Juarez en het is uh, La Camisa Negra, een zanger, hit in 2006 en Spaanstalige plaat. De titel betekent het zwarte shirt. En in Latijns-Amerika kleed je je zwart als je in rouw bent. En het liedje in dit liedje heeft liefdesverdriet. het Liefdesverdriet. Dit stond drie jaar lang op nummer 1 in de zomerse 50. Wat een record is. En deze keer staat hij op nummer 9. Nummer 9. vandaag in de Zomerse 50. Radio met straks Remco van Dam. Dit is EnergyRadio.nl. Met het nieuws van. 3 uur. Dit is het WNC-nieuws op Energy Radio. Goedemiddag. In Maleisië zijn aan de grens met Thailand massagrafen ontdekt. met daarin de resten van meer dan 20 mensen. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van mensenhandel. De sterk beborste thais maleisische grensstreek is een populaire doorgangsroute voor smokkelaars... om mensen die per boot vanuit Myanmar en Bangladesh komen, Zuidoost-Azië binnen te loodsen. De gewapende man die gisteren werd overmeesterd door andere reizigers in de Thalys... heeft zeven jaar in Spanje gewoond, waar hij drie keer vast zat voor onder andere drugsdelicten. Hij zou in maart 2014 naar Frankrijk zijn verhuisd. De Spaanse inlichtingendiensten zouden de Franse collega's al geruime tijd geleden hebben gewaarschuwd voor deze man.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 laatste uurtje. De top 7 gaan we draaien hier van de Zomerse 50. Voor het nieuws nog even Don Henley in de Boys of Summer. Uh, die plaat stond vorig jaar op nummer 6 en gaat al 11 jaar mee. Nou, we zijn nu toegekomen aan de nummer 7. Vorig jaar stond deze nummer, de plaat op nummer 4. Het gaat al drie jaar mee. Avisie ga je horen. Wake me up. Nou, blijf luisteren voor de top 7 van de Zomerse 50 2015. Goedemiddag. De Zomerse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 Uh, dit jaar op nummer 6. vorig jaar op nummer 1 en gaat twee jaar mee. Hier op energyradio.nl bij de Zomerse 50. Goed, dan zijn we natuurlijk teruggekomen aan de nummer 5. Vorig jaar stond deze plaat op nummer 8 en gaat er al 15 jaar mee. Ik heb het over een Nederlandse act Teaspoon, Sex on the Beach. Het was een hit in 1997. En de groep had na drie singles uh, al evenveel zangeressen versleten. Sex on the Beach is een cocktail van twee delen vodka... Eén deel persik, snaps. Twee delen uh, sinaasappelsap. En twee delen uh, cranberry sap. Of het liedje ook daadwerkelijk over cocktail gaat, is nog maar de forceerde vraag. Want het liedje werd in 2000 gekofferd door DJ Madman. Met als Sex in de Bus. Vanwege het real, real life soap, de Bus. Ja, ik weet niet of je dat nog kent, maar er was echt niks aan. Maar goed. Um, toegekomen aan uh, de nummer vijf in de zomerse vijftig. Nummer vijf. Whoa. Oh, hey, oh, hey, oh, Come on, there's a party tonight Real and crucial people Original king of the talking the microphone Yes, me come like Al Capone When me sing I wanna have sex on the me Dig out them, woo. Them, I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them, eat. Girl, I wanna hear you sing.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 I'm not disappointed oh, Take 2008 en werd op 11-jarige leeftijd lid van, de, van een boyband... en was daarna DJ-rapper en lid van een hip hiphopgroep. Richtte in 1994 de Twisted Brown Tur Trucker Band op. Een uh, rockgroep was dat. Kid Rock was in 2006 vijf maanden getrouwd met Pamela Anderson... en het liedje was uh, een bewerking van Sweet Home Alabama van... Uh, uh, welke in 1974 uit 1974 kwam. En Werewolves of London. Tegelijkertijd tijd was er een uh, persuvlaasje. Una paloma blanca. Heel de zomer lang. Van KIDB. Oftewel Martin, uh, Martin van der Starre. Bedacht door uh, Edward Evers. Goed, uh, het uh, is tijd geworden voor nummer 3, hier op Energy Radio. Nummer 3.